Goedemorgen. ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Een grote computerstoring zorgt wereldwijd voor problemen. Vliegvelden, banken, ziekenhuizen, supermarkten en media hebben last van de computerstoring. En die lijkt te maken te hebben met problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Vooral Windows computers hebben daar last van. Die laten na een update een blauw scherm zien waardoor ze niet kunnen opstarten, vertelt deze cyberdeskundige. Dat als de computer ziet van, hé, hey, wacht even, ik, ik ga je over mijn nek, ik krijg een soort computerhartaanval... Wat de computer dan doet, is dan verzamelt hij allemaal informatie. En dan hoest hij dat op het scherm. En dan bevriest hij zichzelf. Dat is een beetje het ergste wat er kan gebeuren met een PC. Want je kan er helemaal niks meer mee. Door de storing ligt het vliegveld van Berlijn plat. En ook op Schiphol en Eindhoven Airport zijn er problemen. De Britse nieuwszender Sky News kan niet uitzenden door de storing. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag volgend jaar in Doetinchem. Hij viert zijn verjaardag dan wel een dagje eerder dan normaal. Koningsdag valt volgend jaar op een zondag. En daarom is het feest een dagje vervroegd. En dus komen Willem-Alexander en zijn familie op 26 april naar de Achterhoek. Dit jaar was Koningsdag in Emmen. Het wordt een tropische dag vandaag. En dus is de Vierdaagse in Nijmegen wat korter. Iedere route wordt met 10 kilometer ingekort. Zodat ze iedereen vanmiddag veilig over de Via Gladiola kan... Deze wandelaars balen toch wel een beetje. aan de ene kant natuurlijk fijn. Aan de andere kant vind ik het wel echt jammer. Want uh, Linde en, en Beerskuik, Kuik, Pontonbrug, allemaal hartstikke leuk. Jammer, want uh, nou ja, ik ben een ervaren loper en ik vind het toch wel leuk om een uitdaging echt te hebben. Ja, ja dat is ook logisch, klaar. Was, gisteren was het ook echt afzien. De laatste paar meters door het centrum heel warm en ja, dan ben ik kapot. Het Rode Kruis heeft nog wat tips. Veel drinken, niet alleen water, maar ook oranje of bouillon. En pak dropjes langs de kant vooral aan, want het zout is vandaag goed voor je. Het weer, volop zon en weinig wind vandaag. Het wordt dus tropisch warm, maximaal 31 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog iets heter, dan maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Bandy Barbanville van Cat Stevens. Toen nog hè, toen ja. nog. Ja, tegenwoordig heet hij Yusuf Islam. Zo, Hij heeft zich maar. bekeerd tot, het, uh, tot de islam. Um, ja, heerlijk liedje uit de oude doos. Uh, lieve, lieve luisteraars, allemaal van harte welkom. En leuk dat jullie weer hebben afgestemd op uh, ZFM Zandvoort. En dan wel om, uh, de vrijdag om tien uur. Daar zitten we weer. Even geen rust aan de kust. En dat gaat ook wel weer lukken, hoor. Dat geen rust aan de kust met onze <laughs> dames hier aan de tafel. Zo zie ik tegenover mij zitten. Hanny Kroeser, Hannie, goeiemorgen. Never a dull moment, hè, bij ons. Nee, zo, nee. Is, het. zo is het. Never en, a dull moment. dolmoment, dol moment, ja. <laughs> Die is leuk. Met je kan thema. wel zien dat je cabaretier bent. <laughs> Ja, en uh, zoals u van ons gewend bent, Hanny, gaan wij in het tweede uur meteen na het nieuws horen. Na het ja. eerste liedje wat bij haar... Uh, column hoort. Ja. En uh, ik ben benieuwd, het gaat, geloof, heeft iets met kinderen te maken, ja, ik. Geloof, weet niet ik niet dat we vandaag vrienden gaan maken. Laat ik dat van tevoren even zeggen. Dat je niet weet of we vrienden gaan maken? Nee, ik Is weet die zo niet. ernstig? Ik denk het, <laughs> ik kan, oh, het kan geez, zo oh, geïnterpreteerd worden. Maar ah, inderdaad, de schoolvakanties ah, ah, ah, beginnen vandaag. Ja, ja. Dus, uh, ja. We gaan het, ik ga het hebben over de kinderen. Akelig, stille, klein over mijn huis. We zijn weer allemaal hartstikke benieuwd, natuurlijk. En uh, rechts van mij, ook voor mij, zie ik Beb. Beb Zwerens. Goedemorgen, Goedemorgen lieve fijn Loos. dat je er weer bij bent. Ja. En uh, Beb, zoals jullie allemaal heel goed weten, is onze redactrice. Zij uh, zorgt ja. voor alle informatie die we willen krijgen vanuit Zandvoort en de regio. En natuurlijk ook niet te vergeten, hartstikke belangrijk, de weersberichten houdt zij ook bij. Die ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, fijn dat jij er ook weer bent, Beb. Ik vind het gezellig. Leuk dat u dat. allemaal luistert. En, uh, nou, we, gaan het heel, uh, we gaan het heel indrukwekkend maken deze ochtend. Ja, ja, ja. ja. Is dat zo? Ja, zeker. Oh, je, zeker. Hebt, je hebt leuke dingen meegenomen. Ik hoop het. Ja. Ja. Nou, ik heb een cadeautje meegenomen voor onze Beb. Beb, die heeft een heerlijk hondje. Ja. Echte schatjes. Ze is net naar de kapper geweest. Ja. Een, kleine, een kleine beauty is het. En eigenlijk draai ik voor haar dit nummer. Omdat ze het zo getroffen heeft... Bij, uh, bij Beb en Ulrike en uh, een prachtig leventje heeft en nog tegemoet gaat. Nou. Hier komt hij voor Speciaal voor de Hond.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 Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that blows the grace You're my spark of nature's fire. You're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 Ja, Sunny van uh, Bobby heb en uh, dat nummer heb ik gedraaid speciaal voor dat heerlijke kleine hoopje wol. Wat uh, jullie leven binnen is gewandeld nou, heb. Ik vind het ook wel een enorm toepasselijk, uh, dol. Nou, ik, ik <laughs> Want haar dat... leven was was Misery en ze heet Sunny. Dus hartstikke leuk gekozen. Ja, ja, ja. ja. Nou, het is ook een zonnig diertje. En, nou, uh, nou, hè, ja. Ze hebben jullie het zonnetje in huis gebracht... en zij mag haar handjes dichtknijpen met jullie weer. Ja, en dus, ook met uh, tante Honey die hier ja, zit. En, en jij ja, wordt bedankt. Ja, ben of. jij de pleegmoeder? Ja, ik ben mama drie. <lacht> mama drie. <lacht> ja, maar je wordt bedankt, Dolren. Nou zit Web met zo'n emotionele krop in de keel. Die kan voor oh, best van waar? de uur... Oh, sorry. We hebben het gehad. Nou, dan moet je, neem jij het nieuws maar over <laughs> nou, ik ga ja. het maar een heel ander onderwerp noemen. Ja, um, de RIVM heeft een onderzoek gedaan. En in dat onderzoek blijkt dat in Zandvoort... 1 op de 20 volwassenen zich in elk geval een sportieve wandelaar noemt. Nou, 1 op de 20, dat is heel veel. Daarmee ligt het percentage wandelaars hier namelijk boven het landelijk gemiddelde. En er zijn er ook meer gemiddeld dan in heel Noord-Holland... Nou, als je het in cijfers wil omrekenen zijn het er zo'n 739 volwassenen die in Zandvoort wandelen als een sport zien. Maar vermoedelijk zijn er nog veel meer. Uh, landelijk blijkt ook dat jongeren meer wandelen. Dat is sinds covid en dat doen ze voor rust en ja, natuurlijk beweging. Um, maar voor 47.000 fanatiekelingen... Onder wie 3391 Noord-Hollanders startte afgelopen dinsdag de Nijmeegse Vierdaagse. Dagelijks zetten daar mensen 40.000 tot 80.000 stappen. Oh. Dus als wij met onze stappen tellen, heel blij zijn met 10.000. Dat is daar 40.000 tot 80.000 stappen. Um, nou ja, in ieder geval um, dacht ik bij mezelf, er lopen ook zandvoorters mee. Heel veel. En van, of ik, ja, heel ja. veel. En ik ga kijken of ik met iemand in contact kan komen om die te bellen en te interviewen. Ja, want het... het is vandaag natuurlijk al de terugtocht. Ja. Nou ja, dat lukte niet. Maar gisteravond verraste iemand mij door die belde mij terug. En dat was Gerard Kramer. Gerard Kramer. Uh, is uh, een van onze heeft inmiddels ook trouwens de krant gehaald. Stond ook in het Haans Dagblad. Uh, is een van onze bekende zandvoorters. Was buschauffeur. En sinds zijn pensioen loopt hij de, jaarlijks de Vierdaagse. Dus dit was zijn vijfde tocht. Hij loopt hem in een kilt. En ik mocht Gerard van alles vragen. Nee dames, ik heb hem niet gevraagd wat hij onder de kilt draagt. We hebben waarschijnlijk er... niks, zo hoort <laughs> het. Ik, ja. ik denk dat hij zo daarom ook het. een kilt aan heeft. Ja. Dus lekker Iedereen laat wat vallen bij hem in de buurt. <laughs> Als je nodig moet, ga je ja. alleen even met de benen bijten, hè? Met door en door. En als je dan even in de berm zit, even een ro roep koffie, ja. nieuwe schoenen heeft. Oké. Okay. Gerard Kramer, we lopen voor het vijfde jaar mee. En hij heeft mij. Ik heb hem van alles mogen vragen. En hij heeft mij heel veel informatie gegeven. Zo vertelde hij mij. Uh, dat is sfeer, maar dat zien wij natuurlijk ook steeds als wij beelden krijgen uit de meiden. In één woord fenomenaal is. Zo fenomenaal en de euforie is zo groot dat het blarenleed niet eens voelbaar is. Nou, dat is natuurlijk uh, prachtig. We zien het ook. Mensen hebben zich verkleed. Het is één groot feest. Langs de, langs de zijkant staan mensen toe te juichen. Opgeven is dan ook geen optie, zei hij. Want vermoeiend is het wel. Er zijn 50 kilometer. En dat is vaak voor militairen met een volle bepakking. 40 kilometer voor mensen die dan het gemiddelde lopen. En 30 kilometer per dag. En dat loopt onder andere Gerard. Um, er zijn vierdaagse camps in en die worden gefaciliteerd door de boeren in de wijde omgeving. Die boeren die laten daar campers en tenten allemaal komen. En die faciliteren dat met douchegelegenheden... Geef veelal ook 's een warme maaltijd. Uh, staan toe dat er een EHBO-tent op hun grond is. Plaatsen wc's. Dus heel veel medewerking van die plaatselijke boeren. En dan kan je dan met je, met je tentje staan. En dan heb je vaak je fiets bij je. Om dan heel snel 's morgens naar het startpunt te fietsen. Voor Gerard is dat 12 kilometer. Um, en dan uh, gaan vaak al om half vier 's nachts de eerste wandelaars. Op de fiets, naar het startpunt. De mensen die 50 kilometer lopen, die starten namelijk al om 4 uur s morgens. En de mensen die 40 kilometer lopen, doen dat een uur daarna. En 30 kilometer is zo rond 7 uur. Ik vroeg aan Gerard, heb je last van blaren? Nou, zei hij, dan moet ik je wel wat info geven. Gerard plakt op zijn voeten een soort hele dunne tweede huid. Eh, op de bal en op de hielen van zijn voeten. En vervolgens draagt hij sokken met tenen. Je hebt ook handschoenen met vingers... en je hebt ook sokken met tenen. Hele dunne sokken met tenen. En daaroverheen dan zijn gewone wandelsokken. Hij zegt van, ja, blaren komt door schuren... en zo kan niks van die huid in aanraking komen... met, uh, nou, met eventueel met elkaar om blaren te krijgen... Dan gaat hij lopen en onderweg zijn de stempelposten. Ze hebben een bandje om, ze worden tegenwoordig gescand. Want dat gaat natuurlijk tegenwoordig allemaal modern. Maar er worden ook nog gaatjes geknipt in een kaartje. Bij iedere stempelpost krijgen ze een knipje. En s'avonds bij de check-up wordt alles geteld. Fraude is niet mogelijk en vandaag loopt iedereen richting het eindpunt. Want vandaag worden uiteindelijk de medailles, medailles uitgedeeld. En dat heet op de wetrem. De wetrem is dan vol met wandelaars. Er komen geen familie op dat plekje om de mensen te belonen. Alleen, wat is er gebeurd vandaag? Er is een afgelasting van de vele routes... want het is heel erg heet, ook in Nijmegen. De Vierdaagse organisatie heeft gisteren gemeld dat er vandaag... Alle routes met 10 kilometer worden ingekort. Dus 50 wordt 40, 40, 30, 30, 20. Want het is gewoon te warm. Het is niet voor het eerst. Het is vaker heel warm geweest. En in, 19, in 2022 heeft dat ook tot slachtoffers geleid. En is de hele route stilgelegd. Dat hoeft nu niet. Iedereen is vanmorgen vroeg en fruitig vrolijk vertrokken. Maar um, er zijn trajecten komen te vervallen. Uh, de bepaalde routeplaatsen doen niet mee. Uh, nou ja, in ieder geval is het allemaal wat korter... want iedereen moet gewoon gezond aankomen. Nou, Gerard was nog vol goede moed, Geen klachten. Goed veel drinken, wat we eigenlijk allemaal moeten doen met warmte. En uh, nou ja, Gerard, ik heb gezegd... we doen dit interview op deze manier. En jij gaat deze uitzending gewoon terugluisteren. Dus ik bedank hem ook nu. Uh, de Alle wandelaars uit Zandvoort worden volgende week bij de burgemeester ontvangen. Want uh, het is natuurlijk een geweldige prestatie en uh, nou ja, daar zijn we weer heel erg trots op. Dus uh, dit was dan het bericht van Gerard Kramer van de Vierdaagse. Hij is al op de terugweg, want toen ik zei ja, dan had ik je eigenlijk om een uur of half elf willen bellen. Toen zei hij, nou dan ben ik al dik op de terugweg en Beb, het heeft geen zin. Er is zoveel herrie, er is zoveel muziek, uh, we gaan elkaar niet verstaan. Ik heb hem gisteren heel goed verstaan en ik dank hem. En dit was dan de info van de Vierdaagse. We wensen iedereen een waanzinnige, fijne, veilige terugtocht. En volgende week een heel feestelijk onthaal bij de burgemeester. Hartelijk dank, Beb, voor dit betoog. Uh, ja, nou, zo te horen een, een uiterst gezellig evenement. Yes. Uh, ik, het lijkt mij ook heel gezellig. Het is alleen ja, een uh, nadeel: je moet lopen. Nee. <laughs>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 Bobby Cash, uh, Johnny Cash bedoel ik. Hoe kom ik nou? Bobby Johnny Cash, ja. Ja, ja. Oh, nou, ik zie het net ze misschien ergens staan. Johnny Cash, uh, walk the line. Hartstikke lekker als je daar uh, over die uh, Gladiola laan ja. loopt. Hè? Ja. Zeven heuvelen. Via Gladiola. <laughs> Uh, ja, we gaan het straks, uh, tenminste, Hanny gaat het straks hebben over uh, de zomervakantie die verstart is gegaan. En er is nog iemand die, die daar heel erg blij mee is dat die verstart is gegaan. Laten we luisteren, Cliff Richard. Ja. Summer holiday. Zo lief, hè? Ja. Oh, all going on a summer holiday. No more for a week or two.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 For me and you Ja ja, die cliff, die cliff, die cliff. Wat gezellig weer. Ik heb ook een bluesnummer meegenomen. Ja, ik ik haal ja. hem er gewoon een beetje in, joh. Ja, de, echt een, de e, de echt een hele, <laughs> hele aparte heb ik voor gekozen. Moet je horen. Just keep talking to me. Is die lekker of niet? <laughs> like you really care. I can see you, baby. Yes, and her long brown hair. Why do you hurt me so? Just a strong, a sensitive, strong kind of woman Just a Gemini Just so tired of playing with you. Don't you know I want you? And you want me to? Why do you hurt me so? I heard misery Don't you Why do you me so man wat pijn te doen Yeah. Nou, Dol, dit is toch werkelijk ja. authentieke blues. Is Mooi, hè? Ja. Dit was ah. Laila Zoe met uh, Henrik uh, Freischlader... Gemini Heart heet het nummer. Goh, goh, goh. Ja, nou. Nou, nou weet ik wel wat blues is, hè? Ja, ja, ja, absoluut ja. hoor. Ja, ja, ja. This is the blues, man. Ja. Ja. En de blues gaat ook altijd over leed, hè? Ja. Why do you hurt me? Ja, ja, ja, ja, ja. ja wat een rot vindt. hè? Je ja. zit er maar te knijpen in de kont. Ja, doet zeer hoor. Ja. Nou, als ik zo over muziek, over blues en over. Uh, ja, daar houdt namelijk ook heel veel van en heel veel en soul. Ja. Dan denk ik natuurlijk altijd aan onze grote vriend Ruud Janssen. Ja. Ruud, bij wie ik hier ben begonnen als sidekick. Ik ook. Door, uh, ja, door Ruud en door jou ingewerkt, Dol. Want toen ja. was jij was alweer een stukje verder. Ja, uh, nou, want, ik, want hoe lang is dat geleden? Och, ik, ik, voor mij is het elf jaar geleden. Nou, dat is al, ja, ik, ik weet niet hoe lang jij hier toen zat. Volgens mij was je er al. Een 2013 jaar of vier, ben ik begonnen. Ja, ik denk dat jij er al een paar jaar was, drie of ja. vier jaar. Dus dan voor mijn jaar of zeven. Zes, zeven. Ja. Nou. We zitten hier toch weer. En dat, uh, ik denk dan toch aan Ruud. Dankzij Ruud. En die Ruud die is uh, naar Beverwijk vertrokken. Hij deed goed radiowerk. Maar dat werd hem te veel dat gereis. En daar doet hij nu nog radio. Met Dolly. Ja, ja, ja. ja. op de jullie dinsdag. Jullie hebben een hartstikke leuk radioprogramma. Dankjewel. Um, maar Ruud is gewoon nog altijd een actieve man. En u bereikte mij het bericht waar ik toch iedereen op ga attenderen. Dat hij in de Mensenkerk. Morgenavond. En de Mensenkerk is de grote kerk in Beverwijk wijk nee, nee, nee. De... ja daar komt dolly ter nee de, de mensenkerk is niet de grote kerk hoor het is die de grote die kerk, kerk zit is... in de breestraat ja het is de wijker oude wijkerkerk oké okay. ja oké okay. ja die ken ik alleen van binnen. bij de precies... bij de bibliotheek goed ja en en het uh, kennen theater daar staat een kerk en daar is ze daar is het daar. ja daar is wat, vragen jullie af? Nou, ja. daar is morgen de battle <laughs> of op. the keys. Morgen is de battle of the keys. Zoals je kunt zeggen, de Hoekse en Kabeljauwse twisten... breken opnieuw uit. Want morgen worden de toetsen bespeeld door twee virtuosen... en die gaan met elkaar aan de slag... Onder de vingers van Rob van Klooster en Ruud Jansen. Twee Eimondse toetsenisten. Uh, die gaan uh, een kleur van muziekstijlen laten. die morgen de revue passeren. En dat is dan werkelijk van Bach tot rock and roll. Van Beethoven tot blues. Dol blues. Improvisaties, composities, alles komt voorbij. De beide muzikanten hebben een rijke geschiedenis in de Eimond. Nou ja, niet alleen in de Eimond. Want uh, zij wij hebben gespeeld in bands als uh, Carthago. Dat gaat. Dan natuurlijk voor uh, Rob. Maar uh, gaan we naar Ruud. Dan denken we meteen aan de Soul Blues Quality. Aan Hulke Boedel. Aan nog heel veel meer. Uh, 50 jaar carrière heeft die man. Ja. En morgen uh, wordt er gebruik gemaakt van de synthesizers. De keyboards. En natuurlijk het prachtige Yamaha concertvleugel. Die staat in de Mensenkerk. Ja klopt. Dat is de grote kerk van Beverwijk. Staat er hier nog bij. Maar goed, uh, Dolly heeft het net goed uitgelegd waar het is. Lieve mensen. dit Staat is een... dat erbij dat het de grote ja, kerk grote is? Ja, de grote kerk van Beverwijk. Maar ja, de oh. mensenkerk. Jij weet waar die is. Nou, en anders ik... moeten de mensen even googlen. We hebben tegenwoordig Google. Het wordt een avond om van te genieten. De entree is 12,50 euro. En het speelt zich allemaal af. Vanaf acht uur. Een aanrader. Morgenavond, mensen, gaat het weer toch omslaan. Dus zorg dat je onder de pannen bent. Ga lekker van de muziek genieten. Op naar Beverwijk. Op naar onze virtuoos Ruud Jansen. Ja, het is, het is wel in die kerk die ik zei. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Je hebt het even getrekken. Ja, nou, nou ja, over uh, Ruud gesproken. Uh, de man van de toetsen. Want dat mogen we toch wel zeggen. mogen we zeggen. Dat is, dat is, als die man piano zit te spelen... speelt hij geen piano, maar hij wordt zelf een piano. Hij is dat is echt niet te geloven. zo <laughs> ook een, een muziekencyclopedie, Maar het zo, is, die man echt. is muziek. Is ja, muziek. Ja, ja, ja. ja, geweldig. Ja, en zo af en toe... Uh, treden ze toch nog wel eens af en toe op... Uh, met de Ruud -band. Ja. Band. Uh, onlangs nog in Beverwijk. Ja, ze, ze, ze reizen niet zoveel meer. Hè. De mannen worden een beetje op leeftijd. Maar hij blijft, hij blijft toch... Onze eigen pianoman. Hè? <laughs> <He? laughs> Zo is. Het. Ja, voor u, pianoman van Billy Joel.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 Man, Ruud Jans, onze grote vriend. Uh, het is zomer. We worden voortdurend gewaarschuwd dat we veel water moeten drinken. Dat we ons ook al in de schaduw zitten in moeten smeren met uh, beschermingsmiddelen. Want de zon heeft een enorme kracht. En uh, dat is ook inderdaad. Als we nu naar buiten kijken zien we een lichte sluierbewolking. Maar de zon schijnt flink. Uh, het blijft droog. Er is een zwakke zuidoostenwind. En het kwik loopt vandaag op langs de kust. Een graad of 17, 27, 28. Maar in het zuiden van het land zeker 29 graden. En hier en daar 30, 31. Ja, we hebben het net al gehoord over die Nijmeegse, Vierdaagse. Er worden al maatregelen genomen. Daar wordt wel hoger dan 30 graden verwacht. Dan gaan we dan morgen. Zaterdag, het is een zonnige dag met in de middag ook wat sluierbewolking. En tegen de avond komen stapelwolken tot ontwikkeling. Deze groeien dan uiteindelijk uit tot regen- en onweersbuien. Het waait een zwakke zuiderwind. En het wordt morgen toch wel gemiddeld zo'n 30 graden in ons landje. Uh, als we gaan kijken naar de langere termijn... krijgen we weer een wisselvallig zomerweer. Want zondag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Dan waait er een matige westen tot noordwestenwind. En dan wordt het nog maar gemiddeld een graad of 23. Maandag zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt dan ook de zon. En de westenwind is dan meest matig. En dan wordt het nog maar een graad of 22. De rest van de week is er dus licht wisselvallig zomerweer. Snuwen dan enkele buien. Er zijn ook genoeg droge momenten en genoeg zonneschijn. Dus blijf genieten. Dinsdag en woensdag wordt het een graad of 20. En vanaf donderdag loopt het kwik weer een paar raadjes op. Dus bijt door door de warmte. Voor alle mensen die daar nu van genieten, doe het volop. Want dit duurt nog een dag of twee, vandaag en morgen. Dan gaat het weer wat wisselvalliger worden. Uh, pas goed op jezelf. Veel drinken, dan bedoel ik mensen. Water drinken. Veel water drinken. Lekker insmeren, ook als je in de schaduw zit. Maar toch vooral genieten. En dit weer heb ik gelezen en dat is ons geleverd door Rico Weer.nl. Goed zo, kijk. Dankjewel Beb. Dit is teamwork, hè? Ja, zo is het. Ja, dit weerbericht kunt u inderdaad teruglezen. Via www.RicoWeer.nl We gaan eens even wat vreugde in de wereld brengen. Hoppatee! To the World uh, van Three Dog Night. En uh, het nummer is slechts 54 jaar oud. Maar het blijft leuk. Het blijft gewoon een leuk nummer. Uh, natuurlijk uh, wensen we iedereen heel veel joy to the world en in the world. En uh, zeker met de zomervakantie op uh, komst. Hè? Hij is gisteren begonnen. Heel veel mensen pakken het vliegtuig, de boot uh, blijven heel lekker in, het, uh, in hun eigen straatje, in de tuin.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 midden in Tirol he. en wat, wat me het meest ontroerde dat was als ik uit de tent kwam kruipen he. want lopen kon niet, he. je moest kruipen he. heerlijk, heerlijk he. en dan, dan kroop ik door het dal he. want je hebt bergen en dalen, dat weet u hè. He. heerlijk, heerlijk we hadden één dalletje, dat, dat was ons dalletje, maar wel dat, dat was niemand. Dat is een niemand-dalletje, Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles. Was die heerlijk onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder, hè. Heerlijk, al die geiten, hè. De een was nog een grotere geit dan de ander. Maar dan zat er zo'n oude herder, die zat er bij te breien. Zo'n geit te breien, weet je wel. Oh, dat was zo gauw, ja, zeg. Echt... Mensen, wat lekker was dat, zeg. He, doet u mij eens een plezier als u eens met vakantie gaat, dames en heren, neem eens een tent mee. Het is zo, het is zo anders. He. En wat ook zo zalig is, he. als je thuiskomt, jongens, dat is lekker. Als je, als je thuiskomt weer, he. en je gaat dan weer zo die, die huiskamer binnen, dat is zo... He. En dan staat er zo'n grote stoel en dan ga je weer eens in zo'n stoel zitten. Ja, maar dat is lekker. Hoe hoef je niet meer in die rot tent te liggen? Blijft toch geweldig hè? Getent van uh, Toon Hermans, ons aangedragen door onze Hanny. Die, uh, die heeft daarover getipt en uh, we zijn daar ontzettend blij mee, Hanik. blijft erom lachen. Hè? Oh, dat precies is geweldig. Ja, al, net als uh, ja. ja, dat is die sniklaas conferentie Ja, je weet al precies wat er, weet komt, wat er wat er komt. komt. Maar als hij het dan zegt, ja. ligt je toch weer ja. op, op, op de grond van ja. het lachen. Inderdaad. Ja. Er komt een zinnetje van de laatste van jaren. Hoe nou komt straks dat? En hey. <laughs> hey, lieve mensen, wat ook komt. Nee, wat is? Wat is? Ja, dat, dat uh, is. Er is vandaag. Uh, gisteren Ibiza moet komen. En ja. vandaag is het het. Ja. Er is vandaag Ibiza Markt in Zandvoort. Nou, de eerste succesvolle Ibiza Markt. XL op het Badhuisplein komen er deze zomer nog twee kleinere edities. En de eerste is vandaag op vrijdag. Vrijdag 19 juli staat er op de site. Uh, er zijn vele aanbieders verdiend. U, ach, u kent het, de kleurrijke kraampjes, de busjes, de heerlijke hippie spullen... ...de zomerse Ibiza, Bohemian en Lifestyle producten. Dus vandaag is er weer een, uh, een Ibiza-markt op het Badhuisplein... Uh, geniet van al dat moois, ga er leuk op uit. En uh, de volgende zomermarkt. Uh, die vindt plaats. Uh, nee, dat wordt 9 augustus. 9 augustus is er weer een Ibiza-markt, is Antwoord. Um, en de, ja, ik zie hier dan toch dat die zomermarkt. dat gaat over vandaag. En de Ibiza-markt is tussen 10 en 6 uur vanavond. En vanzelfsprekend, het is een markt, u kunt er vrij overheen lopen. Maar zet in uw agenda, vrijdag 9 augustus is er weer één. Maar dan is hij op de boulevard. Vamos a la playa. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Todos. Todos que vamos juntos. Ah, <laughs> kijk. Oké. Okay. Hé, hey, uh, we gaan straks. Want het uur zit er alweer bijna op, ladies. Yes. En uh, ik denk dat onze vaste luisteraars inmiddels wel weten... en zich al zitten te verheugen op wat er na het uh, tweede uur gaat komen. Of na de, na de, na de, na de reclameboodschappen ja. en het uh, nieuws. Goed, daar zijn we uit. <lacht> uh, <laughs> Dan gaan we namelijk naar de... Ja, ik mag het toch wel een conferentie noemen... in plaats van een column van onze Hanny die ze weer geschreven heeft. Het heeft alles te maken met de schoolvakantie. En Hanny heeft ook een stukje cabaret meegenomen... van Donkey Shocking... Uh, over de oude school. Laten we daar in aanloop uh, ja. naar haar. Uh, column. Onze eigen tijd eigenlijk. De, ah, ja, ja, ja, ja, ja. We ja. gaan, we de gaan de eens luisteren, kijken. Ja, we, we, we krijgen alles weer uh, op ons. Ja. Uh, netvlies. Op, op, op ons netvlies, ja. dankjewel. Komt hij aan de oude school? Zou die scholder nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van ridders met een kruis, en van goejamverwellen sluis, geheel in kleur. Die mooie scholder stond je met een pas gejatte sigaret in fietsenrek. Daar nam je bibberig en schelen van ellendig groen en geel, opnieuw een trek.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 Splaren op de grond, daar stapte je zo fijn in rond, de school voorbij. En zwinters winters was de kachel heet en als je daar dan sneeuw is smeet, dan zisten hij. Het moet er allemaal nog zijn, de deur, de bomen en het plein. Mooie lichte plaat waarop een kleine Tessa staat. Is misschien weg, Bali, Lombok, Zumba, Zumba, Wa, Flores, Timor en zovoer. Ja, mooie bijdrage, Hannie. Ja. Mooi, mooi nummer. Dat, uh, ja, het, uh, nu gaan we dus echt uh, naar het einde van het eerste uur toe. We hebben nog tweeënhalve minuut. Dat gaan we dus doen met een muziekje. En ik zou zeggen, uh, ga niet weg. Maak even een lekker kopje koffie voor jezelf en ga er dan weer lekker voor zitten. Uh, dan gaan we straks na tweede uur en dan beginnen we met Hanny met een column over... De kinderen. De kinderen die en. gaan beginnen met de schoolvakantie. Hartstikke goed. We gaan uh, ondertussen even een, een uh, lekker nummer weer uit. Uh, laten we lekker met een Frans nummer eruit gaan. Op zijn Frans gaan we eruit. Tot zo! Je suis de la Place Dauphine et la Place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de ballet. Il est 5 à Paris. C'est ver. S'éveille, les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées, les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures, Paris, s'éveille. Dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Les arts sont dans les gares, à la villette on tranche le lard. Paris-Vainac regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille.